Het is het eind van de week en je maag is flink verstreed Want hij komt iets te kort, serie whiskypils op port Maar voor deze avond heb je plannen in het verschiet Je kunt haar wachten tot je al die pinten ziet Dan sta je eindelijk met je maten in de kroeg De avond is nog jong met vele drankjes voor de boeg Maar een slechte training vriend die krijgt de hik al na een pint Ik zeg kijk maar eens goed hoe koning Pinterman dat doet Want het beleid van koning Pinterman Is een regime wat hazi strakker kan de stem op ons lot, de printenman, onze god.